Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In het noorden van Italië zijn tot nu toe zeker 13 mensen omgekomen door het noodweer. Er zijn overstromingen en aardverschuivingen, want het heeft de afgelopen dagen erg veel geregend in Italië. Het weerbericht voor de komende dagen belooft niet veel goed, zegt correspondent Helene Daans. Dat is natuurlijk de, de hamvraag en die zijn niet goed. Morgen blijft het droog, maar uh, overmorgen en in het weekend zou het uh, al terug gaan regenen. En dat is natuurlijk slecht nieuws. En de mensen houden daarom ook hun hart vast. Want deze ramp is nog niet voorbij. En zou dit weekend nog terug kunnen aanzwengelen. Het leger en de kustwacht zijn nog bezig met het evacueren van mensen. Ook in landen rond Italië is veel overlast vanwege dat weer. AZ begint rond deze tijd aan een moeilijke opgave. Ze moeten flink winnen van West Ham. Om de finale van de Conference League te halen. Vorige week verloren ze in Londen met 2-1. Dus ze moeten vanavond flink aan de bak. Maar de coach van AZ, Pascal Jansen, heeft er wel vertrouwen in. Wij hebben er alle overtuiging. In, uh, ...en het geloof erin dat wij dat gaan halen. En volgens mij hoort dat ook zo te zijn. En gelukkig is het ook nog steeds een wedstrijd waardoor dat zeker mogelijk is. Vanmiddag was het trouwens even onrustig bij het station in Alkmaar. Rellende hooligans gooiden daar met stoelen. Geen ruggenprik of andere medicijnen, maar een VR-bril tegen de pijn tijdens het bevallen. Die gebruiken verloskundigen in terneuzen in Zeeland. Terwijl een rustige stem je vertelt hoe je moet ademhalen en ontspannen, kijk je naar een mooi landschap. Ik was op een strand met de golven die steeds uh, mooi uh, op het uh, zand uh, neerslaan. Dus uh, ja. Heel ontspannen. Deze verloskundige legt uit waarom ze de VR-bril gebruiken. We zijn eigenlijk met de bril aan de slag gegaan. Omdat we merken dat vrouwen steeds meer behoefte hebben aan natuurlijke vormen van pijnstilling. Waaronder dus de VR-bril bijvoorbeeld. En dat komt eigenlijk omdat nou, medicinale pijnstilling, zoals bijvoorbeeld de ruggenprik... toch al wat nou ja, gevolgen meebrengt voor moeder en kind. Het gaat op dit moment nog om een test. En de eerste resultaten lijken positief. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht daalt de temperatuur. ...naar 3 tot 5 graden. Morgen weer zon, dan is het ook droog... ...en het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Rijnan Zwaan van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort... Zin in Zandvoort ...is zin in ZFM. CSM. Met nu Alternative FM. Deze band uh, zal in de maand juni hun EP gaan releasen. En dat uh, zullen ze doen in het gat van Nederland, in Volendam. En in het voorprogramma staat een andere band en die komt uh, wel naar deze studio. Dat is Lorem Ipsum. Precies een jaar na dato van de eerste optreden komen ze 8 juni wederom hier in de studio. Maar dan wordt het wel een akoestische set. Dat dan weer wel. Uh, welkom terug in deze derde uur van deze Alternative FM. Ik was vorige week woensdag getuige van een zinderende release show van deze dame. En het is het titelnummer van dat album wat ze heeft laten horen in de melkweg. In de bovenste zalen wel te verstaan. Demira met Iggy.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 Queen. To give jong world Otto Weiden Oh, is we said CJP Oh, no, he's going to En dat was hem. De nieuwe single van onze vrienden van Schokgolf. Want die hebben ook nieuw materiaal gedropt. Ik zou bijna zeggen, maar het is gewoon gedropt. De Goochelaar. En dat komt van de EP Zeeën van Tijd. Nou, die Zeeën van Tijd die hebben we niet. Want we moeten weer door met onze vrienden van Dubland. Want die staan aan de andere kant weer. En het eerste nummer van het laatste blok... wat ze gaan spelen is... Tikking on the Wall. Ik uh, het geef graag weer het sein voor uh, de mannen al daar. Hier is zijn uh, de mannen van Dublin met Tikking on the Wall. Losing from an empty bottle. It's been breaking me every time. Getting used to being a slave to the party. Which you wore me for a million nights. I know it's hard to hide our problems But eventually we'll be just fine As long as we keep staying together We can safely shut our eyes The basis that we held right on to May have been another fight of its own And when you see your father's crying Makes you feel even more alone Step by step we're getting older I'm not half the man I used to be Walking without your hand is scary I'm so glad you see who I will be And I want you to be right Just wanna sit down by your side Just wanna sit down next to you Do whatever I'll be fine I can always run back to you Cause you make me push through and you make me feel home do whatever I'll be fine a rough man, but that's not how it's been, never move out, just move in, and if you listen to the beat of my heart, you hear two different hearts heart. now, one wants to move in, the other tries to move out, tries to move out.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 Weer even mijn lijstje erbij pakken. Tikking onder wol hadden we net uh, gehad. En uh, de laatste voor vanavond, uh, die ga je nu horen. Dat is Into a Kind. Yes. years away But you know all these years died along the way I got my papers in my pocket with harmful for them every day What well, gets me money, what takes my dreams away, And I cannot just knock it off I can knock it off, I want to say that Life flows through my veins Life's on the run Every time I run need to feel En uh, we hopen ze natuurlijk met nieuw materiaal over een tijdje weer terug te kunnen zien en te horen. Dubbelend was dat. Uh, eerst nog even een stevig nummer van Demi Lotus. En het nummer dat heet Enemy. Hadi. Rivers running through streets, streams of the unknown that flow between our fate. Things not meant for the eyes to see, but for the heart to feel. We don't know all there is, we're not meant to see everything. We give life to the things we imagine. Soms van die momenten dat je echt met zweet in je handen bezig bent. Maar ik ga eerst even afkondigen dat we daarvoor Demi Lotus hebben laten horen met Enemy. Dus ik zei een stevig nummer, maar dat bleek dus allerminst nog wel uh, mee te vallen. En daarachter hoorden we Xilan uh, met Crowning Gods... En waarom zeg ik met zweet in de handen? Want uh, op het moment dat dit uh, nummer liep, uh, zat uh, Xilan nog in de trein. En ik heb hem nu aan de telefoon. Uh, hij staat nu buiten de trein. <laughs> dus, ja. Goedenavond, uh, Xilan. Ja, ik moest mijn timing kan soms een beetje beter. Maar ik heb het wel gered. Ik heb wel echt zo oh, precies voor je belde, de Ja, want mijn, mijn plannetje is dat nog net geslaagd, maar dan ja. draag ik het bijna helemaal mis te lopen. Want uh, meestal doe ik altijd tussen de. Ja, als we een telefonisch interviewen, draag ik eerst altijd even de nummer ervoor. En daarna de, ja, ja. de nieuwe singles. Zo werkt dat dan altijd. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> nou, het ding is, ik, ik kwam echt net van een optreden uh, in Arnhem. Ja. En ik dacht dan van oh, oké, okay, uh, ik kan ik vanwege het komt sowieso goed, maar <laughs> uiteindelijk lopen dingen toch altijd een beetje anders dan ik. Uh, Hadden de spoorwegen een klein beetje verdraging dan of niet? en uh, hè? Uh, ja, ja, ja, ja. Ik had, ik had, nou ja. Even voordat we beginnen. Want uh, ik ben zelf een weekend weg geweest. Ja. Bij uh, een uh, feestje van mijn zus ergens in, uh, in uh, Zuid-Limburg. En toen was het uh, weer dus aangenaam om met de trein te rijden oh. naar Maastricht. Maar dan denk je, nou, ik uh, kan lekker zitten tot Maastricht. Totdat er bij weer op een gegeven moment. Ja, de treinleider heeft uh, besloten <laughs> dat die trein niet verder rijdt. Ja, en dan zit je. Ja, ja, dat klinkt heel herkenbaar, ja. Ja, ik heb ook nog uh, werkzaamheden gehad, en ja. Dacht, maar ja, we kunnen het dus wel echt super lang doorpraten over ja. ns <laughs> ja. tot zover, Tot zover de NS, nu gaan we het even over jou ja, hebben, ja, want, precies. Ja, want uh, Crowning Gods, dat was ja. van een EP die vorig jaar volgens mij is uitgebracht, toch? Ja, klopt, dat was van mijn allereerste EP als uh, soloartiest. Ja. Ja, want vertel, want uh, ja, je hebt wel eens bij iemand opgedoken als backing vocals. En dat was ook ja, ja. niet de minste, want het is gewoon familie van je. Ja, dat is mijn trailing broer. Ik heb um, we, we zijn samen begonnen met muziek maken in Suname. Ja. En toen, ik, hij was twee jaar voor mij naar Nederland verhuisd. Ja. Om te studeren aan Artess en Enschede. Ja. En ik twee jaar daarna ging ik studeren aan uh, Kostel van Amsterdam. Ja. Um, maar ja, als wij bij elkaar komen in een ruimte, dan gaan we gewoon muziek maken, want dat is gewoon... Ja, ik weet niet, creativiteit is altijd een taal geweest die we deelden, dus... Ik heb de afgelopen jaar veel, veel gedaan met mijn broer, ja. Uh, jean ja, um, ja, Dus uh, ja, ik, het is echt, ja. Ik heb een beetje, eigenlijk een beetje alles gedaan wat je als backing vocalist kan doen, ja. weet je. <laughs> een beetje, ik ben ook gestopt, omdat ik dacht van, ja, weet je wat, ik kan nog door blijven gaan hiermee, maar... Ja. Ik, uh, ik ben ook alleen maar backing vocals gaan zingen voor hem. Ik ja. denk dat ik het ook voor niemand anders echt zou hebben gedaan. Ja. Omdat ik ja, altijd, altijd uh, mijn eigen verhalen heb gehad die ik die graag ja. wil delen. Dus dat ben ik ook gaan doen vorig jaar, dus ja. die, die EP. Om, om, een, om echt te beginnen. Ja, want uh, de vraag is, want dat is best wel lastig lijkt mij. Hè? Met Jean uh, met Gu als uh, broer. Want, uh, ja. want hoe ga je daar nou mee om? Want, Jij hebt ook natuurlijk nu uh, jouw aandacht uh, nodig. Hoe um, nou, valt dat mee? Nou, kijk, op persoonlijk vlak vind ik, vind, ben ik alleen maar trots. En ik, um, ik, um, ik heb nooit een soort van. Ik, ik proef soms als, als mensen vragen stellen. Dat ze. Ik heb het niet voor jou hoor, maar ik heb het gewoon over de afgelopen zes jaar in de media. Van oh. Hm? Uh, ben je niet jaloers op je buurt? eigenlijk wat heel veel mensen vragen. En dat is gewoon echt nooit het geval geweest. Want. Het is dus mijn tweelingbroer. Uh, punt twee, ik ben... Op alle grote momenten van, van zijn carrière ben ik gewoon letterlijk naast hem geweest op het podium. Mm. En, en drie, like, een deel van zijn droom die uitkomt is ook een deel van mijn droom. Het ja, ja, ja. is voor mij gewoon het levende bewijs voor mij dat uh, mijn dromen gewoon uh, bestaansrecht hebben. Ja. Dus um, ja, ik vind het niet lastig. Het enige wat ik, wat ik soms wel lastig kan vinden is als, is als mensen... Uh, te luisteren zijn om voorbij de vergelijking te kijken. Ja, nou. Klinkt misschien een beetje harsh, maar ja. dat is wel gewoon wat, hoe ik erover denk. Van. Nou, er, zit, er, ja. zit, er zitten wel behoorlijk uh, veel verschillen in. Dat uh, hoor, hoor ik meteen, want uh, nou, ja, ik ken het werk uh, van zowel je tweelingbroer als dat van jou natuurlijk. Dus... Uh, ja. Maar, ik ga je nog wat uh, verklappen. Ik kom uit een gezin met twee tweelingzussen, dus uh, dan uh, is het wel vrij herkenbaar wat jij nou ja, net vertelt, ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja dus, nee, uh, ik denk dat heel veel tweelingen inderdaad het, her het herkennen. Ja. Heel veel, ik denk heel veel broers en zussen ook al, weet je, dat, je, dat het mensen het toch heel fijn vinden om, om, je, om je te vergelijken. Ja. Uh, uh, kom, kom niet tussen een tweeling, want de tweeling gaat dan ineens tegen jou keren. Want dat heb ik als, ja, als, als gezinslid nu ook al een paar keer ondervonden. Want als ik op een gegeven moment ging, me ging bemoeien met een, uh, een twistgesprek van een tweeling. dan kreeg ik in één keer uh, die tweeling tegenover me. Ja, dus dat is me meerdere malen gebeurd in mijn jeugd, hoor. Ja, dat kun je, de relaties tussen broers en zussen ja, ja, ja, ja, ja. Nou, kunnen al ingewikkeld zijn. En tussen tweelingen, weet je. Het, het is gewoon een heel bijzondere band, weet je. Ja, ja, ja met wie je op de wereld bent gekomen, dus ja. Uh, ja. Um, even over jou, want, uh, uh. <coughs> ja, jij, want we hadden het net over de EP van The Crowning Gods, maar ja. um, die nieuwe single, is dat ook weer de opmaat van meer materiaal wat er nog van jou gaat komen? Ja zeker, ik, um, het is de allereerste single van mijn tweede EP. Hmm? En kijk, de eerste EP die ik heb uitgebracht, ik weet niet, sommige mensen die me echt, echt volgen, die weten dat ik voor die allereerste EP een, een band had die Konu heette. Hmm. En die allereerste EP um, heb ik dus nog een deel van dat materiaal uitgebracht... ...omdat het zo'n passieproject was. Mm -hmm. Maar de EP die er nu aankomt is eigenlijk het eerste... ...eerste werk dat ik, dat ik echt volledig als soloartiest heb, heb, heb gemaakt. En ik schrijf allemaal, alle songs, schrijf ik ook. Op de mm -hmm. vorige EP heb ik gewoon alle songs geschreven. Yeah. Maar omdat het vanuit een band bandgedachte kwam, was dat, you know... ...nog voelbaar. En nu, ja, nu ben ik gewoon weer... Andere richtingen aan inslaan um, en ja gewoon aan het experimenteren met, met wie ik you know solo solo Solar solo ben. Ja, ja. Dan ja. komt dus een EP uh, mm. <laughs> in Eind van deze zomer. Oké, okay, dat, uh, dat uh, yeah. kunnen we dan uh, ook uh, bij deze melden. Dan even de single, want oh happy day. Toen ik het yeah. zag en want ik yeah. heb ook een paar keer uh, hier bij deze omroep en dat is ZFM Zandvoort of hoe sommige mensen zeggen, zie je Fem Zandvoort. Uh, maar we hebben hier een radioprogramma... en eigenlijk is dat uh, ook wel een beetje half-multimediaal. Dat is Rainbow Radio. Het gaat ja. over de lhbtu gemeenschap en de regenbouwcommunity. Ja. Uh, want daar heeft deze single behoorlijk wat raakvlakken mee. Zeker, zeker. Ja? Uh, want uh, hoe lastig is dat uh, onderwerp... wat je uh, aangeroerd uh, hebt heb Oh Happy Day... Ja. Want je zegt het um, ook zelf, hè, op deze single. Ja. Ja, ja, ja. Um, ja, wat, wat, wat ik aan uh, het gedeeld eerder van... Kijk, het schrijven van de song was heel erg bevrijdend. Heel, heel eng ook, omdat... Um, ja, ik denk dat heel veel jonge mensen, jonge queer mensen zich herkennen in... ...het verhaal dat ik, you know, deel achter de song het Wat is dat... Je, ...het verkennen van je seksualiteit als je niet hetero bent... Mm. Dat het heel vaak gepaard gaat met heel erg um, moeten, de, de, moeten kunnen loslaten van, van schaamte. Hm. Omdat het, omdat het, tenminste, ja ik ben nu 29 en uh, toen ik opgroeide, ik ben 90s kid en ja. ik heb heel veel, heel veel ontwikkelingen rondom de. Emancipatie van queerrechten op de zichtbaarheid zelf van de queergemeenschap. Dat, yeah. dat zijn best wel recente ontwikkelingen of zo, weet je. Yeah. Toen ik op school zat, sowieso was seks al gewoon best wel een moeilijk onderwerp. Ook als je naar de voorlegging op school of zo. Yeah. Maar queer mensen en hun seksualiteit waren vrijwel onzichtbaar. Mm. En, voor, en voor, vooral in Tsunami heb ik me heel erg onzichtbaar gevoeld en heel erg. Um, ja, heel erg. een um, um, heel erg gevoel, gevoel gehad dat, dat, dat. alles wat ik, ik was, ja. inclusief mijn seksualiteit, een zonde was. En dat het, en dat het geen bestaansrecht had. En als je dan, <laughs> dat als, jong, als jong persoon, als tiener, als jonge twintiger. Ja. door dat alles heen moet om te ontdekken dat. Um, je seksualiteit een deel van jezelf is waar je trots op mag zijn. Ja, yeah, dat is, that, been, it's been quite a journey for me, wat dat yeah. betreft. En yeah. ik denk dat voor heel veel jonge queer mensen dat, dat ook zo is geweest, weet je. Dat je jezelf moet ontleren wat je, dat er dat, dat iets mis met je is. Yeah. en daarom dacht ik met deze song van, weet je wat, als ik ga schrijven daarover, yeah. dan wil ik er zo open, eerlijk en zo rauw als mogelijk gaan zitten in die energie. Yeah. Want dat maakt het voor mij nu een... Uh, en, en, en energie van een energie van een protest van voor mij onder... Ja, want ja. Uh, scheldt daar nog wat aan in deze maatschappij, als het uh, daarom gaat? Mm, ik ben heel blij dat de jonge mensen nu um, veel meer rolmodellen hebben. Dus ik denk wel dat we een goede richting bewegen, maar je weet je, er zijn nog steeds queer vlaggen die worden verbrand, hè, weet je. Wel mm. naast is een van de, bijvoorbeeld... Uh, black queer artist. Maar um, ik ben blij dat als ik kijk naar mijn neefje of zo dat hij dan, you know, zo iemand heeft om naar op te kijken. Ja. Maar at the same time, weet je, er worden... Het lijkt soms lijkt het wel alsof als we voor elke stap hier vooruit zetten, dat er, dat, er, dat er ook gewoon stappen achteruit worden gezet, weet je. En ja, ik, ik denk dat er nog veel, veel werk te doen is. En dat we niet moeten vergeten dat we aan het begin staan eigenlijk van... Ja van, van, van die, die, die, die zichtbaarheid volhouden en ook begrijpen wat het betekent dat queer mensen ruimte mogen hebben in de samenleving ja, dus het is ook geduldig blijven in dat opzicht en wel uh, het kenbaar maken dat het er is Sorry. ja ja ik bedoel um, geduld is heel belangrijk om uh, om uh, ge uh, te blijven om ge om om um, uh, niet gek door worden. Maar in de same time is het, is het you know, blijft een... Als mensen kijken naar Pride dan zien ze... Sommige mensen kijken naar de Pride en die, en die denken van oh het zijn gewoon uh, you know, een paar queer mensen die heel erg um, flamboyant en en, en, en en provocerend aan het doen zijn. Maar Pride is, een, Pride is voor, voor een groot deel ook een protest. Weet. Het is ook, mm. is ook een van de weinige keren dat je Queer mensen, dat queer mensen er letterlijk ruimte in nemen. Hm. Dus um, ja, het, het, het blijft, dat protest blijft wel super belangrijk voor ja. mij. Uh, nou hebben wij hier in Zandvoort Pride in the Beach. Ja. Yeah. Daar heb je vast zeker van gehoord. Ja, dus iemand kwam laatst naar me toe en zei: van, Hey, uh, wil jij, wil jij dan iets doen? Ik heb bijna niks meer ingegaan of zo. Maar ik wist niet dat het bestond. Nee. Maar het klinkt echt superleuk. Ja, nou, het is altijd in de zomermaanden, dus uh, ja, ik uh, zou bijna zeggen: uh, dit, dit verhaal nemen we op. En ik ga het eens dus even bij mijn collega's van Remo Horario even doorspellen wat wij hier besproken hebben. Dus. Ja, leuk, ja. leuk. Thanks, dat waardeer ik altijd. Ja, uh, dan gaan we hem ook uh, laten horen. Hier is uh, Xilon met uh, het uh, nummer Oh Happy Day. <laughs> Want daar gaat het om. I my shame away, Oh happy I'll fuck my shame away, oh happy day I'll fuck my shame away, oh happy day I'll fuck my shame away at me, won't you taste it, make a drip, don't you waste it, baby, won't you claim it? Mixtape uh, Deze van Lorena en de Tide uh, we komen ook uit uh, de streek boven Amsterdam. Net als Silan die we net uh, hebben gesproken. Die hoorde je daarvoor met Oh Happy Day. En dit is server deel 2. En het is dus van een mixtape. En inmiddels zijn de heren van Dubland weer aangeschoven. Want uh, ja, dat is uh, afruimen en uh, dan uh, is het uh, weer klaar. Maar hoe hebben jullie het uh, beleefd, heren? Ja, dat geweldig. Ja. Ja, dat was super vet. Heel leuk. leuk. Ja? Ja. Ja. Ja. Smaakt het uh, weer naar meer om weer op een, uh, op een podium te komen te staan? Iemand? Oh, S zeker weten. Ja. Ja. Ja. Ja. Zeker. zeker weten. Ja, wat, wat is er leuk aan om op te treden? Dat is ook even leuk. Pascal. Dat, dat vind je ah, Pascal, wel. Ja, Pascal. Ja, de, de energie die je ervan krijgt. Ja? Het is uh, vet om die nummers voor te dragen aan... Uh, en de peephole. Ja. Dus dat is super chill. Ja. Uh, want ja. nog iets. Want op een gegeven moment zijn jullie begonnen. En dan zijn de familieleden. Hartstikke gek. Ja. Ja. Maar dan Zeker. komen de, de wat kritische geluiden van de mensen die er echt voor doorgeleerd hebben. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, gewoon uh, alle info tot je nemen. Ja. En uh, verwerken. Want is dat ook gebeurd? Dat je die kritische, positief kritische geladen ja, hebben. Ja, tuurlijk. Ik denk, dit was een van de eerste bands voor iedereen van ons, denk ik. Ja. Yeah. Dus we hebben gewoon heel veel geleerd hier. En we zijn hier begonnen. Ja. En uh, ja, we zijn gegroeid tot waar we nu zijn. Ja, ja en ook best wel veranderd. ook ja. Qua uh, sound die we maakten. Ja. Um, dan zag ik ook nog iets van popronde. 2022 hadden jullie daarvoor opgegeven. En hopen dat jullie op een gegeven moment dan ook... ...daarvoor gevraagd worden? Ja, ja, helaas niet gebeurd. Niet gebeurd? Nee. nee. Ja. Helaas. Even huilen. De confrontatie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En nu? <laughs> huilen en door. Ja, ja. want uh, voor 2023 zijn jullie ook niet geselecteerd. Hè? Hadden jullie überhaupt al uh, je vinger opgestoken, uh, of niet? Nee, die, die selectie is net geweest. Ja. ja? Dus dat is net niet. worden. En daar, hey, zaten wij, daar zaten wij niet tussen op een of andere manier. nee, hey, wat raar. Ja, ik denk dat misschien foutje, typfoutjes gemaakt hebben. Ja, dat denk ik wel, oh, oh, ja. Oh, ja. Ja. Oh, ja. Dat hoop je dan maar. Ja. Ja. Ja. Uh, staan er nog uh, optredens gewoon in de planning? Zeker weten. Ik uh, pak de lijst er even bij. sterker oh. uh, ja, uh, uh, nog, ik had hem al klaar. Uh, oh, uh, Rick heeft uh, de lijst klaar. Uh, nou, Rick, uh, um, steek maar van wal dan. 1 juni spelen we in Volta. Volta. In Amsterdam. Amsterdam. Ja. Dan hebben we Onderstroom. Dat is uh, weer een Harde Harderwijk. Waar we het er straks al even over hadden. Oh, waar ook ja. onze roots liggen. En Pluck Festival. 8 juni. Pluck Eindhoven, festival, ja. ja. En dan spelen we nog in de gigant in uh, Apeldoorn. Oh, hè? In het voorprogramma oh, van... The Wild Romance. De band van... Oh, dat is uh, uh, Herman de Weilen Herman Brood. Brood. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Is zeker. Ja, ja. Dus aan, aan, aan uh, publiciteit dan geen gebrek, als ik het zo... Nee, hoorde. en dan nee. zijn er nog wel een aantal... Uh, ja. We hebben het uh, hele seizoen... Nog opties openstaan. En we hebben nog een aantal die eraan komen. Ik vond het leuk dat jullie geweest waren. Ja, dankjewel. Het is leuk dat we mochten komen. En een website hebben jullie ook, geloof ik. www.dooblom.com. Dooblom.com, ja. Zeker. Helemaal duidelijk. Dank. top. Jij bedankt. Ja, en graag nog een andere keer. Ja, tot de volgende keer. Heel graag. Dat waren ze. Wij gaan uh, ze langzamerhand uh, bijna een afsluiting geven. Morgen komt ze met een nieuwe single, Night. En het nummer wat je nu hoort komt van het album Wanderlust uit 2017. En het nummer dat heet The World Below. heeft al uh, min of meer gezegd... Uh, het derde audiokind uh, van haar is onderweg. En dan zal dat uh, betekenen dat uh, de single die morgen gaat verschijnen... dat ding heet Oceans... Uh, dat die ongetwijfeld op dat derde audiokind terecht gaat komen. Uh, dat was Sue The Night. Uh, deze uitzending zit erop. Volgende week hebben we gewoon twee singer-songwriters... tenminste uh, twee dames sterk... En dat is Helene. En dan is het ook weer trouwens een 3 voor 12 Noordhond. holland vloedgolf, mensen. Dus die is er op volgende week. Uh, maar zover is het nog niet. Uh, we gaan uh, nu het uh, programma afsluiten. Uh, en ik weet, dan is uh, Marcus altijd weer Francis Albumbleek. Ja, Marcus, weer Francis Albumbleek En dat uh, nummer dat, uh, waar we mee afsluiten, dat is hier vorige week. Heeft hij dat uitgebracht. En dat is Me and My Name. Dag hoor.